Dat zal ik u ook wel vertellen. Uh, als ik kijk naar de ervaring die ik uh, het afgelopen jaar heb uh, opgedaan... dan uh, praten we zeg maar, over een uh, simpel speelveldje... Uh, wat ergens moest komen in de gemeente Zandvoort... en waarbij de bewoners uh, letterlijk en figuurlijk elkaar in de haren gevlogen zijn... en waarbij uh, van de participatie die wij heel oprecht hebben geprobeerd toe te passen... helemaal niets van terecht is gekomen. En ook als we praten over andere eh, vlakken van participatie, dan eh, kan het gewoon niet zo zijn dat je zeg maar, en dat staat weliswaar misschien wel in Noorbe, maar daar moeten we het denk ik met elkaar nog maar eens over hebben, dat het niet werkt om zeg maar te werken van één groot eh, vel wit papier en dan maar te zeggen van eh, alles is mogelijk eh, en er worden verder geen kaders aangegeven. Want ik kan u vertellen dat dat gewoon de praktijk is dat dat niet werkt. En daar zullen we met elkaar denk ik toch nog eens een keer even heel een heel stevige discussie over moeten voeren van hoe we daar met elkaar mee omgaan. Want eh, het, het, op die manier participeren kost heel veel tijd en heel veel geld. En het levert volgens mij niets, niets op, omdat je gewoon eh, simpelweg als je tien mensen op een rij zit, dan eh, om ze alle tien op één lijn te krijgen, dat is haast een onmogelijke opgave. In ieder geval is dat voor mij een onmogelijke opgave en met mij voor alle ambtenaren. U vraagt iets over sociale recherche en controle, over woonfraude en ik kan u vertellen. Alleen dat daar dat, dat, ja, maken we niet zo heel veel melding van dat dat zeg maar, in regionaal verband zeker wordt opgepakt. Eh, dus er, zijn, er is een afdeling in Haarlem van de sociale reserge is daar zeker mee bezig om te kijken van eh, wat speelt er eh, zich af. En ook als we praten over ondermijning, alleen dat is meer op het vlak van de burgemeester, dan weet ik dat daar het een en ander aan gebeurt. Als we verder kijken naar mobiliteit, dan praat ik even met meneer Hendricks. Als we praten over bereikbaarheid, dan zijn wat mij betreft de drie modaliteiten, openbaar vervoer, fiets en auto, dat zijn zaken die zonder meer bij mij ja, alle drie in belang niet onderdoen voor elkaar. We kunnen simpelweg niet allemaal met de auto. We kunnen simpelweg niet allemaal met het openbaar vervoer. En we kunnen simpelweg ook allemaal niet met elkaar op de, op, op de fiets. Dus daar zullen we eh, met elkaar op de fiets, maar. Eh, we hoeven niet allemaal op één fiets, maar ik moet maar even. Eh, het, zou moeilijk, het zou wel een hele grote bakfiets worden. Eh, maar dat werkt gewoon niet. En daar zijn we in regionaal verband zijn we daar ook wel heel nadrukkelijk eh, mee bezig om in ieder geval alle verschillende modaliteiten evenveel aandacht te, te krijgen. Um, ja, meneer Hermsen, we hebben niet zoveel goed gedaan in uw ogen. En dat vind ik eigenlijk wel jammer, want een, een aantal zaken deel ik met u... en een aantal zaken deel ik ook niet met u. Um, ik had al heel graag het fietspad bij een Unicum had ik al gerealiseerd. En uh, uh, er is heel veel discussie over. Maar het feit ligt er nou eenmaal dat daar gewoon leidingen... Eh, ...gasleidingen en gewoon elektriciteitsleidingen onder dat fietspad en onder het voetspad liggen. En ik kan daar niet anders mee omgaan als, zeg maar, eh, niet asfalteren... ...omdat we daar gewoon geen toestemming voor krijgen. We hadden een oplossing, en dat zeg ik u ook eerlijk, heel eerlijk, met een soort van stelkomplaten, ...maar dan een luxere uitvoering met een soort van mes en voeg... ...die eh, een, geen ideale oplossing zouden zijn... ...maar eh, wat wel een, in ieder geval een verbetering zou zijn ten opzichte van het tegelwerk. En net toen we zeg maar, daar eigenlijk mee aan de gang wilden, kwam het bericht... dat in het kader van de uitbreiding van de stroomvoorziening van de Formule 1... dat zeg maar, de hele Zandvoortse nog weer open moet om nieuwe leidingen te gaan leggen. Eh, dat is gewoon een gegeven. Dat kan ik ook niet veranderen. Maar daardoor loopt wel weer het, dit project weer een extra vertraging op. Mijn excuses ervoor, ik kan er helaas niets aan doen. Eh, er zijn een aantal zaken waar ik denk ik straks nog wel op terugkom. Dat is de krocht. Um, volgende week praten we weer opnieuw over uh, zeg maar, de bestemming van het raadhuis. Dus ik hoop dat de daadkracht die u vanavond tentoonspreidt met elkaar, he, van daar moeten we echt eens aan werken. Dan hoop ik dat u die volgende week ook tentoonspreidt en in ieder geval ons de ruimte geeft als college om daar daadwerkelijk mee aan de gang te gaan. U praat over de troep op het strand. Um, allereerst, ik denk dat het duidelijk is van wij doen wat... Zeker het afgelopen jaar hebben we heel veel gedaan aan zwerfvuil in, in Zandvoort. We hebben denk ik hele goede nieuwe afvalbakken die afgesloten zijn. En in die zin zeker bijdragen tot de vermindering van het zwerfvuil. Maar als we kijken naar het strand dan ligt daar ook een hele belangrijke eh, verantwoordelijkheid van de strandpachten zelf. En daarover ben ik eh, met mijn collega in gesprek. Om als we daarover praten om daar in ieder geval ook in het komende jaar nog wel wat stringentere voorwaarden aan te stellen. Ik ben wel blij dat eh, als u kijkt nu bij, eh, tussen de strand en Thalassa en Ahoy... maar die is weg inmiddels... Eh, dan ziet u dat we daar ook bezig zijn met een pilot geweest... over zeg maar in het kader van duurzaam afvalbeheer... om daar eh, te werken met gescheiden afval. En dat is een pilot geweest en die willen we in ieder geval verder wel uit gaan breiden. U eh, praat over de overstroming. En eh, we hebben morgen een eh, uitgebreide evaluatie... Met eh, iedere eh, instantie die daarbij betrokken is. En dat is ook PWN, en dat is ook de provincie Noord-Holland, en dat is ook Rijnland. Eh, om te kijken van, eh, wat we daar verder aan, eh, aan kunnen verbeteren. Ik moet u wel zeggen van datgene wat ons zeg maar, een paar weken geleden is overkomen. Dat is echt extreem. Er is binnen twee uur tijd is er meer dan 90 mm regen gevallen. En dat is eh, zeg maar, om dat te verwerken. Dat is uh, schier een, een onmogelijke opgave geweest. Nogthans uh, ben ik uh, wel met u van mening dat uh, we moeten al het mogelijke eraan doen wat we kunnen. Om dat in ieder geval uh, in de toekomst te voorkomen. En wat ik al zei van we gaan morgen met alle deskundigen gaan we nog eens even goed evalueren. En kijken van welke procedures zijn er wel goed en is er niet helemaal goed gegaan. En hoe kunnen we die nog weer uh, verbeteren. Um, er is dus heel veel gezegd over het verkeer en parkeren. U weet dat ik daar druk mee bezig ben. Dat kost helaas veel meer tijd dan dat ik in, in aanvang verwacht had. Maar dat komt ook omdat er zeg maar, heel weinig gegevens vanuit de historie bekend zijn. Zowel voor wat betreft de parkeerafwikkeling als ook van de verkeersafwikkeling. En We zijn bezig geweest, en dat weet u allemaal, want dan heb ik u van op de hoogte gebracht met verkeerstellingen, met eh, hoeveel parkeerplaatsen hebben we nou eigenlijk... en dat soort zaken allemaal meer. En daarover, daar profiteren we al van, zeg maar, in andere projecten. Dus als we praten over de boulevard... dan weten we in ieder geval over hoeveel parkeerplaatsen we praten. Als we praten over nieuwe ontwikkelingen... maar ook als we praten bijvoorbeeld nu met de Formule 1... dan weten we in ieder geval in het kader van het mobiliteitsplan... waar we auto's wel kwijt kunnen en waar niet. Um, even kijken wat... De kocht hebben we het al even over gehad. Eh, daar kom ik zo meteen nog op terug. Eh, meneer Deen, u heeft terecht over de hondenbelasting. Ik ben blij dat u daar blij mee bent. Eh, daar ben ik ook blij mee. Eh, jammer dat u niet genoemd heeft dat we ook een heleboel gedaan hebben aan het asiel. Aan de verbetering van de financiële bijdrage daar. Maar eh, dat blijkt wel dat dit college ook oog heeft voor het dierenwelzijn. Eh, groen, daar komen we zo meteen nog even op terug. Eh, er is... Een breed, breed verbreid misverstand dat wij hier maar bomen kappen om niks. En dat is gewoon, we hebben hier te maken met punt 1 een hele moeilijke cultuur. Hè, van zeg maar we kunnen hier niet zomaar elke boom planten die we zouden willen. We hebben heel veel last van yperziekten. Dus dat houdt in dat er ook zeg maar, veel gekapt wordt. Maar dat wordt in feite door het hele jaar. Maar als we kijken van vorig jaar zijn er 70 bomen gekapt en 140 bijgeplant. En dit jaar staan we op het punt om de komende maanden 180 bomen te gaan planten. Dus wij doen daar heel erg veel aan. Alleen, eh, ja, eh, als ik praat over vergroening, en daar komen we zo meteen nog wel op terug... dan is het ook zo dat aan alles hangt een prijskaartje. En als u meer groen wil... ...dan zult u daar gewoon ook simpelweg de portemonnee voor moeten trekken. Eh, Leraartekort komen we zo meteen nog even op terug. Ik hoop dat u zondagavond allemaal gekeken heeft naar eh, Lubach... ...want dan kunt u, heeft u kunnen zien van wat het daadwerkelijke probleem is voor, de leraren, voor het leraarentekort. Eh, SRO kom ik zo meteen ook nog op terug. Ik heb te maken met een wet Markt en Overheid... ...maar daar zal ik u straks nog even mee lastigvallen. Eh, even kijken. Duurzaam afvalbeheerplan... Um, dat komt eraan, mevrouw Kopen. Daar zijn we druk mee bezig. Maar dat moet zich realiseren. We hebben weliswaar in het voorjaar hebben we het plan aangenomen. Alleen het geld is pas beschikbaar gekomen met de voorjaarsnota. Dus toen konden wij ook pas vol gas geven om, uh, om daar uh, mee aan de gang te gaan. We zijn bezig. We zijn, liggen volgens mij op stoom voor wat betreft uh, het, hele, het hele project. Ik denk dat ik de meeste zaken wel gehad heb. En hier zou ik het even bij willen laten. Goed, dank u wel de heer Berens. Ik zie een aantal vingers omhoog gaan. Als eerste die van de heer Metters van het CDA. Dank u wel voorzitter. Uh, de algemene beschouwing is van tevoren gestuurd. Ik heb het zwarte veld genoemd. Ik weet niet of dat in uw portefeuille zit, maar ik heb het wel genoemd. Het zwarte veld zit in mijn portefeuille. Of liever gezegd het zwarte veld zit niet in mijn portefeuille, maar wel het parkeren zit in mijn portefeuille. Uh, uh, ja, Dan komen we op de oude discussie terug van uh, hoeveel parkeerplaatsen verdwijnen er en hoeveel komen erbij. Uh, daar uh, hebben we in de kader van ook de vragen die nog door uh, de VVD gesteld zijn... Uh, dat punt komt toevallig morgen in mijn staf komt dat aan de orde... Uh, waarbij we uh, kijken van wat verdwijnt er nou eigenlijk precies... en uh, wat komt er uh, voor terug. Ik heb in een eerder verband al eens een keer gezegd... met de herinrichting van de Prinsessenweg zitten we gewoon met het probleem... dat daar ligt een bezinkbak ligt daar in de lengterichting ligt naar onder... Het probleem met die bezinkbak is dat hij is eigenlijk te licht is en hij ligt te dicht onder het maaiveld. Dus dat houdt in dat wij met, de hele, zeg maar, met eigenlijk het hele tracé op die, op die prinsessenweg niet kunnen spelen. We zitten gewoon aan die middenstrook zitten we gewoon vast en dat mag eigenlijk niet of nauwelijks belast worden. We kijken in het kader van het totale parkeren, kijken we van eh, wat moeten we met dat zwarte veld. En dan kom ik wel met een voorstel en dan mag u eh, zeggen van of dat dan eh, in het kader van het oude plan wat tien jaar oud is, hè, dat moeten we ook realiseren, dat er toch een, een stuk moet worden wat groen gemaakt moet worden, of dat er in het kader van zeg maar, het behoud van parkeerplaatsen eh, dat zwarte veld dan behouden moet blijven voor het parkeren. Maar dat is aan u, ik kom straks wel met een voorstel en dat is aan u. Dank u wel. Meneer Metters nog even nog een keer. Even een vraag. Wanneer denkt u dat te doen? De woningen worden 1 januari opgeleverd. Wanneer denkt u ongeveer met een plan te komen over die openbare ruimte daar? Nou, ik zeg maar, er, komt, er is inmiddels een uitnodiging voor zeg maar, de tweede sessie voor wat betreft het verkeer en het parkeren. Daar zeg maar, de mensen die zich, van de raad die zich daarvoor hebben opgegeven, die hebben inmiddels een uitnodiging gehad als het goed is. Misschien is het wel goed dat ik die uitnodiging ook nog eens even aan iedereen rondstuur. Want dan weet u in ieder geval wat er wat, er, wat dat betreft gaande is. En afhankelijk van... De ontwikkelingen die daarin in, in, in, in, in gekozen worden in feite. Want dan komen we straks met een voorstel. Hopelijk nog voor het einde van het jaar. Dan kunnen we ook kijken van hoe of wat. Maar de herinrichting van de Prinsessenwerk is nog wel een probleem. Dus, uh, en... Ik zag mevrouw Koper. Dat heeft u goed gezien voorzitter. Dank u wel. Uh, ik heb de wethouder ook nog een vraag gesteld over het buurtbeheer. Het, het, het feit dat dat uh, een jaar op... Uh, ...geschoven is en dat daar eigenlijk niets concreets in staat. En ik, ik wilde even een toelichting geven op mijn vraag over het duurzaam afvalbeheersplan. U heeft bij de vaststelling in april een toezegging gedaan om de communicatie naar voren te halen... ...en dat traject vast op te starten. Mijn vraag was niet gericht op het, het, het uitrollen van het plan zelf... ...want ik ben me bewust dat dat in 2020 plaatsvindt. Maar we hebben met elkaar afgesproken om de communicatie eerder op te pakken. Dat is juist. Ja, en uh, daar zijn we druk mee bezig, maar ik kan ook geen ijzer met handen breken. Spijt me zeer. Sorry? Buurtbeheer. Uh, het, het Buurtbeheer, ja, u, weet, u heeft zelf, uh, bent u betrokken geweest bij uh, zeg maar een initiatief wat wij genomen hebben over het idee van de maand. Hè? Om te kijken van hoeveel bereidheid is er eigenlijk bij buurtbewoners om daar actief aan, uh, aan mee te doen. En u weet zelf wat het resultaat daarvan is. Dat is op zichzelf, is dat, uh, vind ik in ieder geval redelijk teleurstellend. We hebben na, uh, zeg maar, na de eerste initiatieven hebben we verder daar helemaal niets meer van uh, gehoord. Dat neemt niet weg dat ik vind dat ik daar nog wel weer aan, mee aan de gang moet. Maar ook dat kost capaciteit en ook dat kost geld. En ik kan ook niet alles in één, in, in één keer doen. Ik zag de heer Kramer nog. Ja, ik ben nog even terugkomen op de Prinsessenweg. Uh, ik vind wel dat er, uh, de mensen die daar gekocht hebben en uh, straks uh, uh, daar gaan wonen, dat er wel bepaalde verwachtingen zijn gewekt. En ik vind niet dat wij ons alleen maar moeten laten gijzelen door uh, de bestaande bewoners om daar alleen maar parkeerplaatsen te maken. Dus dat wil ik u wel even meegeven. Nou, dat is genoteerd. Alleen nogmaals, daar gaat u zelf over. Hè? Van er is in de tijd is er een motie aangenomen hier in, deze, in dit huis die, uh, waarvan gezegd heeft van uh, uh, er mogen geen parkeerplaatsen verdwijnen op het Zwarte Veld... Um, voordat er een goede oplossing is. En die goede oplossing, daar zijn we mee aan het werk. En uh, ja, als u aan de ene kant zegt van u dient een motie in en die wordt hier aangenomen, u mag de Zwarte Veld niet, uh, niet, uh, niet zeg maar, vrijgeven voor groen, want er moeten parkeerplaatsen blijven. En anders is, dan zegt u nu van ja, u, ik, wij zeggen dat u zeg maar, dat uh, op moet geven. Ja, dan weet ik niet meer van, uh, wat u van mij verwacht. Uh, ik begrijp dat de verwachtingen gewekt zijn, ja. Maar we moeten ons ook realiseren van dat zeg maar, het hele plan is geloof ik tien of twaalf jaar oud. Het plan heeft, uh, heeft bijna tien jaar, heeft het hele plek heeft, uh, heeft uh, gelegen. Omdat de ondernemer, of liever gezegd de projectontwikkelaar, daar geen brood in zag. En nu hebben we ook te maken met veranderde omstandigheden. Zo simpel is het ook. Ik zag even een korte reactie van de heer Hermsen op de heer Kramer ook. Ja, oh, sorry voorzitter, het is echt, een, echt volle verbazing. Dat meen ik oprecht. En ik wil u graag herinneren ook aan het feit van de, mo van de motie die de heer Berendse zelf ondertekend heeft namens OPZ over en inclusief de VVD over het Zwarte Veld. Uh, ik, vind, ik vind het fantastisch dat u daar nu op terugkomt. Dat meen ik serieus. En ik hoop van harte dat u die nu indient. Want we moeten al sinds 2011 een verordening uitvoeren dat we a. de bomen terugplanten. B. zorgen dat er een park kwam omdat er suggestie is gewerkt voor AM. En ik vind het Ontzettend goed dat u daar nu op terugkomt namens Openzet. Dat vind ik echt fantastisch. Ik en, en, wil ik nog even gezegd hebben. De reactie van de heer Kramer en daarna kort de wethouder en dan. Dan wil ik ook tot een afronding van dit onderwerp. Dank u, meneer Hermsen. Ik wil niet zeggen dat ik op de motie terugkom, maar ik wil wel terugkomen zeg maar, op het feit dat ik de wethouder meegeef om goed creatief te kijken hoe hij wel die parkeerplaats op een andere wijze daar kan creëren. En volgens mij zijn er zat mogelijkheden, want nu uh, is er, er staat ook iedereen uh, goed geparkeerd en eventueel blijven we dan maar handhaven met betrekking tot parkeren in de LDC garage. Meneer Koper, heeft u nog een heel kort punt hierover? Nou, het gaat erom, de, de, de wethouder noemt terecht mijn betrokkenheid van de zomer bij het project buurtbeheer. En ik was buitengewoon enthousiast voor die uitnodiging die ik gekregen heb. En ik wilde daar graag aan meewerken, maar het is gebleven bij een eenmalige bijeenkomst. En ik, ik zie de teleurstelling bij de wethouder dat de participatie in het buurtbeheer niet lukt. En ik, maar ik ben er toch van Echt van overtuigd dat we, dat we de bewoners, de ambassadeurs die rondlopen, dat we die met elkaar kunnen bereiken. En als u daarvoor mijn hulp nodig hebt, ik ben graag, graag bereid om die te geven. Die goed is, moois. Nou, u weet zeg maar hè, van dat ik met een, met een mevrouw hier uit het centrum eh, nog regelmatig contact heb om te kijken van in hoeverre kunnen we eh, zaken verbeteren. En als u eh, mij meer van dat soort ambassadeurs aan kunt eh, ik wil ze aan bieden, nou, dat, is een beetje, dat staat al slordig. Maar als u mij in verbinding kunt brengen met meer van dat soort ambassadeurs, heel graag, want ik zit er om te springen. Heel, heel kort, mevrouw Koop. Het raadhuis uit. Gaan we samen doen dan? Ja. Hand in hand, hoop ik. <laughs> uh, mevrouw Van der Veld, nog eventjes. Ja, na aanleiding van het betoog van de wethouder. Uh, ik heb daar iets horen zeggen wat ik nog niet wist. Dat uh, de, de Zandvoortselaan uh, in zijn geheel open moet voor de stroomvoorziening voor de Formule 1. Nou, ja, Kunt u daar de, meer over? De wethouder. Ik, ik weet dat eerst ook pas sinds zeer recent, moet ik eerlijk toegeven. Om, um, dus ja, ik, ik weet daar nog niet het fijne van. Maar dat is in ieder geval wel wat ik begrepen heb. Maar daar moet ik nog wat verder achteraan. En daar zal ik u snel over informeren. Van. Um, Goed. De um, kosten daarvoor... Uh, He, weet u daar wel iets meer van? Sorry, hè? de? kosten? Nee, die draagt de... gewoon le Leander. Dat is gewoon uh, zo mee in het kader okay, van, hun, en... uh, van hun verplichting. Is het dan iets uh... Tot het onderzoek, tot on tot onderhoud van het stroomnetwerk. Dus uh, daar ga ik vanuit dat... Uh, dat, dat is in normale gevallen is dat ook zo. Dus dat is in ieder geval niet iets wat op, de, op het bordje van de gemeente terechtkomt. Helder. Um... Wat zegt u, mevrouw? Nee, nou ja, waar het dan om gaat, is het dan niet een uitgelezen kans om op dat moment het fietspad wel te asfalteren en de leidingen te verleggen? Nou ja, dat ligt dus heel erg gecompliceerd, want waar moet ik ze dan naartoe leggen? Eh, onder de trottoir? Onder, sorry? trottoir? Ja, weet u, dat gaat een paar onkosten. Kijk, ik, ik, ik wil dat best gaan onderzoeken, maar dan, dan, dan praten we echt over tonnen van wat dat gaat kosten. En dat is dan wel iets van, van, als u zegt, van nou ga dat maar onderzoeken, dan ga ik dat onderzoeken. Maar dan, komt u, dan, dan kom ik wel terug met de rekening bij u. En als u zegt, van nou die willen wij graag betalen, dan vind ik het prima. Maar dat is dan wel een keuze die de raad moet maken. Ik denk dat we dit, dit onderwerp voldoende gewisseld hebben. Ik kijk nog eventjes rond. Volgens mij zijn er, ik zie de heer Deen nog voor de heer Berends. Ja, nog een klein... Opmerking naar aanleiding van wat de heer Beinsen zei. Uiteraard zijn we ook enorm blij met de bijdrage aan het asiel. En, uh, en, en, en het asiel is daar zelf ook niet minder blij om. Dat wilde ik u nog even laten weten. Dank u wel. Dank u wel. Goed, heel erg dank. Dank u wel, uh, portefeuillehouder. Um, dan is er nog één, tot slot één vraag die op mijn bordje ligt. Daar ben ik blij om. Ehm... Um, dat betreft het punt van de deregulering, eh, waardoor de heer Hendricks naar gevraagd is. Ik blijf even zitten, omdat het maar één vraag eh, betreft. Um, nou, ik heb dat inderdaad gezien dat dat uh, uh, opgeschoven is. Uh, het is een onderwerp wat mij ook zeer aan het hart gaat. Met name omdat ik uh, het geen eenvoudige en eenduidige kwestie vind hoe je daarmee om moet gaan. Ik, als het gaat om versnelling van procedures en het sneller mogelijk maken en versoepelen... Dan zeg ik ja, tegelijkertijd in de openbare ruimte in Zandvoort zou ik ja, want we ook niet willen bepleiten dat we tot een deregulering à la Hollandse kroon komen, waar ze eigenlijk de hele APV ongeveer hebben afgeschaft, maar daar ook weer van teruggekomen zijn. Dus mijn voorstel is dat wij op niet al te lange termijn, en dat kunnen we echt wat mij betreft snel doen, een keer echt de discussie met elkaar aangaan over dat thema en gaan kijken hoe dat geconcretiseerd kan worden in de richting van een pilot. En dan trekken we in ieder geval wel op die manier naar voren dank u wel um, dan uh, zijn wij thans toegekomen aan de behandeling van de amendementen uh, ik kijk even gewoon voor de orde rond uh, want het loopt tegen half elf, het is tien voor half elf uh, of u zegt dat maken wij vandaag af ik zie instimmend geknik dat betekent wel dat we een, uh, nou, een zeker tempo erin zullen moeten houden Um, het, het voorstel wat ik zou willen doen is om per portefeuillehouder de amendementen te, um, uh, langs te gaan. Waarbij, de, nou is, dat is dus, <laughs> um, waarbij steeds u in de gelegenheid gesteld wordt om het amendement in te dienen en eventueel van een paar zinnen toelichting te voorzien. Waarna de portefeuillehouder kort een reactie geeft en daarna een, een gedachtenwisseling kan plaatsvinden. Um, de heer Van Stevening heeft een uh, zekere clustering gemaakt, ook qua um, onderwerpen per portefeuillehouder. Dus dat betekent dat het af en toe misschien even bladeren zal zijn. In ieder geval bij de heer Bluis gaat het om de amendementen 1, 8, 5 en de motie D en uh, I. de amendementen. En amendement 11 is daar ook aan toegevoegd. Um, dus we starten met amendement 1. Het versterken van de sociale basis van de Partij van de Arbeid en het CDA. Mevrouw Koper. Dank u wel voorzitter. De overwegingen spreken voor zich. En ik heb ze in de algemene beschouwingen ook genoemd. En uh, uh, We stellen voor om het uh, budget voor de sociale basis uit te breiden met 50.000 euro uit de... Uh, uh, het begrotingsoverschot in de, uh, uh, zoals dat begroot is van 187.000 euro in 2020. En bij de toegezegde discussie over de sociale maat die de wethouder genoemd heeft in het vierde kwartaal uh, dit mee te nemen. En dan de definitieve uitkomsten bij de voorjaarsnota. En uh, volgens mij hebben we afgesproken dat ik de rest van de overwegingen achterwege laat in verband met uh, tijd. Heel graag. Was getekend alvast Partij van de Arbeid uh, CDA GroenLinks. Kunt u oplezen. Goed. Iemand daarover? Niemand? Dan is het woord aan de portefeuillehouder... de heer Bluis. Um, ja. De sociale basis. Um, afgelopen... bmw vergadering hebben we... de notitie uh, vastgesteld. Die komt naar u toe. En inderdaad... daar staat uh, ook wel iets vermeld in. Dat, dat, dat, dat die onder druk staat. En, enzovoort. Dus wat dat betreft... Is het college blij met, uh, met dit verhaal, met dit abonnement... zodat we kunnen gaan kijken hoe we dat gaan invullen? En u bent er zelf bij betrokken straks. En dan uh, kunnen we gaan kijken hoe we dat gaan invullen. Maar er staat druk op, er staat sowieso druk op... omdat uh, we, hebben, we hebben gekanteld in, in de dagbesteding... en het gaat vooral om veel mensen met psychische achtergrond en, en dementie. U weet dat wij twee heel succesvolle projecten daarvoor hebben. Eentje van zorg... Een eentje van kennen maar hard. En het is een gekantelde dagbesteding. Die vraagt dus ook meer. Dus zodoende is er ook op die sociale basis meer druk gekomen te staan. Volgens mij het CDA had ook al bij de commissiebehandeling gevraagd. Ja, we zouden ook in het weekend dingen willen gaan doen. Dus wat dat betreft kunnen we dit heel goed met elkaar gaan kijken of, of we dit nodig hebben. Want we moeten gewoon wel serieus naar kijken of het wel of niet nodig is. Heer Kramer. Ja, nu ben ik toch even los van de wethouder, want tijdens de commissievergadering heeft hij juist gezegd... ik wil een stelpost van 300.000 euro en die heb ik alleen maar nodig op het moment dat er echt calamiteiten zijn. Want ik ga ongelooflijk strak sturen op de kosten. En nu zegt hij eigenlijk, laat hij eigenlijk doorschemeren van ik heb nu al te kort geld... en ik zou best dit geld kunnen gebruiken voor aanvullende zaken... Heer Hendricks ook nog even. Ja, ik had dezelfde opmerking als de heer Kramer. Als de wethouder denkt dat dit geld nuttig is, waarom heeft hij het zelf dan niet uh, voorgesteld? Maar bovendien zit dit een amendement zonder dekking, voorzitter. En ik kan me voorstellen dat de wethouder Financiën daar ook een kritische opmerking over gemaakt zou hebben. En ik vraag me af, uh, 50.000 euro, maar dat is ook, misschien ook een vraag aan de indieners. Ik zie helemaal niet bijstaan wat we dan gaan doen voor 50.000 euro. En waarom dat 50.000 euro kost. Uh, normaal zijn we daar veel uh, zorgvuldiger in, voorzitter. Eerst even naar een van de indieners, mevrouw Koper. Ja, meneer Hendrik heeft helemaal gelijk. Ik heb dat, u, kunt, u kunt een aantal zaken lezen in de overwegingen. Ik ben erg kort geweest. Maar de nieuwe systematiek heeft zich nog niet bewezen. En het gaat erom dat, er, uh, dat de organisaties slagvaardig kunnen blijven opereren om het op, op het huidige niveau te halen. Er komen meer aanbieders bij. En de bedoeling is dat de sociale maat zoals die nu is, in stand blijft. En wij horen van allerlei organisaties ook de signalen dat dat moeilijk wordt en dat het onder druk komt te staan. Volgens mij was dit de vraag aan mij en is de andere aan de wethouder. Ja, ik was even aan het denken, dekking. Dat was hem nog even, niet onbelangrijk natuurlijk. Uh, in de begroting staat een overschot van 187.000 euro. En, en, en dat hebben wij uh, voor de dekking uh, willen aanwenden. Prima, tot slot is het een woord aan de heer Bluis. Ja, de, de, de dekking gaat u in eerste instantie over. Want u, we, de stelpost is de stelpost, dus die is er ook nog. Maar oké, okay, ik, ik zie dat er ook nog andere moties en amendementen zijn op dat punt. Dus ik, dus ik probeer daar een beetje als wethouder op te anticiperen dat ik meerdere moties zie. En daar, daar geef ik, probeer ik antwoord op te geven. Dus, dus we, we moeten gewoon kijken waar we dat uitdekken. Of dat extra is. Als het uit de stelpost straks kan, ik, straks komt die andere motie dan kunnen we daar de dekking ook uitzoeken. Dus dat, dat is mij om het even. Maar het ga, gaat meer om de vraag die er nu voor ligt, zoals ze dat gesteld hebben. En inderdaad, bij mezelf is pas recentelijk... Uh, ik heb die sociale basis, die is nu naar het college gekomen... dus ik heb pas recentelijk ook vernomen of er wel of geen spanning op staat. En dat is ook dat ik, wat ik u nu mededeel. En we gaan het er nog over hebben... Of hoe we het dan verder wel of niet gaan invullen. Vandaar is het, in het ook toegezegd om in het vierde kwartaal... daarover met, in, met elkaar in gesprek te gaan. Dus de dekking moet nog verder ingevuld worden. Goed, genoeg over deze motie. Even over dit amendement. Um, dan komen we bij amendement onder nummer 8... van D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ook... Uh, ...over een structureel bedrag, sociaal domein. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Hermsen. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, in het algemeen hebben we natuurlijk een aantal amendementen ingediend... ...die met name de stelposten aanpakken. Dat zit hem niet zozeer in het feit dat we het college niks gunnen... ...maar het gaat met name om dat we eigenlijk naar reële begroting willen kijken. Uh, daarnaast uh, hebben we naar het sociaal domein gekeken... ...omdat we ook... Uh, dit een heel belangrijk item vinden uh, daar zitten mensen uh, die zorg uh, krijgen uh, de gemeente heeft zorgplicht voor de jeugdwet uh, tot een uh, jaar of 18 tot uh, voor de wmo uh, zoals die is die status verandert ook niet die mag je ook niet aanpassen uh, mensen worden niet beter en alles wat erbij komt betekent ook gewoon soms in tot sommige gevallen levenslang dekking hiervoor te krijgen Um, omdat we natuurlijk die discussie ook hebben gehad over de verlaging, stellen wij eigenlijk voor uh, de stelpost te schrappen, punt 5 van het raadstuk, en de begroting aan te passen, zoals die uh, genoemd is in plaatsen, de 65, en te verhogen naar 6,7 miljoen. Maar dit bedrag te hanteren in de, in de begroting voor de komende jaren is een structureel en dit naar evenredigheid te verdelen om de uh, posten volwassen, volwassenen en jeugd. Iemand nog? Dat is niet het geval. Het antwoord van de portefeuillehouder. Ja, um, wij, wij hebben dus de toelichting waarom wij een stelpost hebben opgenomen... is om, omdat wij nog niet zeker zijn hoe, hoeveel het moet zijn, wel of niet. En aan de andere kant heb ik net verteld dat wij inderdaad echt serieus gaan kijken... hoe wij beter grip op die kostenontwikkeling kunnen krijgen. Dus, dus het, is het college nog steeds menis om met de bestaande budgetten toch daar meer in de richting te komen. En dan kan ik wel zeggen van, ik verhoog het zomaar en dan is het geregeld. Ah, er is dan budgetair, maar daar kom ik zo op terug. Misschien ook nog, proble nog, nog een probleem op te lossen. We hebben vanuit Den Haag voor de komende jaren extra budget gekregen. Dat zit er al in. Dus het is niet zo dat we met minder budget, we werken al met extra budget. Want we, we hebben van Den Haag, hebben we structureel... Is, is er budget bijgeraamd? Dat is hier ook bijgeraamd. Afgelopen jaar hadden we wel meer nodig als dat budget. Dus het, het is niet zo dat het na, niet naar beneden is gegaan, er is voor de komende jaren. Wij vragen middels de VEG om dat structureel te gaan maken, dat doen ze niet. Hè. Ze hebben dat nu voor de komende twee jaar hebben ze dat nu aangegeven. Nou, wij, komen, wij verwachten de komende jaren nog wat tekort te komen... omdat we dat nog moeten gaan inregelen. Vandaar dat wij die stelpost 350, 150... en dan hopen we dat we beter in de richting komen. U zegt eigenlijk van... want hij is niet helemaal duidelijk, nog, daar ook nog even een vraag... want we hebben dus die 300.000 en die 150 en dan zegt u het sociale domein op te hogen naar die 6,7 miljoen... Uh, volgens mij is dat voor dit komende jaar gaat, dat komt er dan 250.000 euro bij, want hij is, dan twee, hij is in de begroting nu 250. Dat betekent als ik die stelpost daarvoor gebruik, dat ik dus 50.000 euro nog overhoud. Dan zet ik die daarop in. Die 105. Maar dan gaat het naar de komende jaren. Zegt u nu hij moet structureel zou worden opgenomen? Want dat, ik, dat kon ik niet helemaal even lezen. Nu wilde hem structureel. Nou, dan hebben we wel een. Waarschijnlijk. Want dan loopt hij op in 2021. Volgens mij naar drie, meer dan 300.000 euro. Wat maar die dekking op moet geven. Nou, daar is op dit moment niet, niet voldoende denk voor. Dus ik moet op zoek gaan. Hoe ik dit kan gaan invullen. Maar ik ben, aan de andere kant ga ik met u ook in gesprek. Ook over de WMO. Over de systematiek. Ik ga met u in gesprek over hoe we in de jeugdzorg een aantal maatregelen kunnen nemen. Dat we dat, we dat beter onder controle krijgen. Dus ik, ik ben blij dat u daarmee komt. Want ik, ik, ik, het heeft ook mijn zorg. Maar we moeten even goed kijken hoe, hoe we dit nu kunnen invullen. Want het is, niet, het is te makkelijk om hem zo in te vullen. Want dan heb ik, dus structureel, heb ik structureel wel een probleem. Dus die leg ik nog even terug. Dus mij zou zeggen van dat ik de intentie van de motie meeneem. Dat ik zo snel mogelijk, nadat we gesproken, het abonnement, dat het, nadat we gesproken hebben, ook dat die, die afspraak is die over de jeugdzorg gaat en over die WMO. Bijvoorbeeld in januari komen al met van hoe we dit dat geld, die 300 en die 150 gaan inzetten. En wat het dan structureel betekent. En dan bij de, bij de voorjaarsnota de, het verder te gaan invullen. En kijken of we inderdaad dit nodig hebben. En als we het nodig hebben, zullen we ook andere maatregelen moeten nemen om dat op te lossen. Aan de andere kant, u weet, er is een september circulaire is er geweest. Die is ook weer positief, maar ik kan u ook melden, die is positief. Maar de WOZ-waarde, dat heb ik recentelijk gehoord, in Zandvoort is, dat werd net ook al gezegd, die is gigantisch gestegen. Dat betekent dat we weer extra gekort worden op de algemene uitkering. Dat is meer het andere kant van het middelheden. Dus wat daar blijft, was nu ongeveer 400.000 euro. Dat zal waarschijnlijk wel de helft worden. Maar oké, okay, er zit nog wat ruimte in. Maar ik wil graag als college, willen wij ook de ruimte hebben om hiermee te bewegen. Dus we zijn blij met de ondersteuner dat u zegt van ja, u, u heeft tekort. Gaat u dat nou maar begroten en, en dan zullen we misschien andere dekking moeten zoeken. Maar ik zou hem graag mee willen nemen, iets meer in de tijd. Korte reactie van D66. Ja, voorzitter, ik zit een beetje in dubio. Um, u, u stelt eigenlijk voor een plan van aanpak. Als ik u zo even kort mag, kort mag samenvatten. En dan zegt u eigenlijk dat wil ik daar die stelpost voor gebruiken... Om, die plan, om dat plan van aanpak uit te kunnen voeren. Um, ik denk persoonlijk dat het, te weinig, dat het te weinig is, die stelpost. Dat zit hem ook een beetje in de, in de, de korting eigenlijk die u zelf oplegt uh, de komende tijd... Um, ik zou willen vragen om het toch in overweging te nemen om die 6,7 mee te nemen. Om dat structureel te doen, om die gaten daarvan te dichten. En, um, en daar geef ik u denk ik meer vrijheid mee dan uh, dit dan doet. En als u dan heeft over dekking. He, dit houdt verband met elkaar, omdat ik een aantal stelposten ook schrap. Waar, waaronder, uh, maar daar kom ik misschien wel later op terug over de Formule 1 en dergelijke. Um, dat u daar denk ik wel voldoende ruimte voor heeft om naar, uh, dat gat te kunnen oplossen. Omdat het over 250.000 euro gaat per jaar. En dat zal dan zo blijven totdat tot u misschien meer nodig heeft. En, dan komt u, en ik hoop dan dat u graag bij ons terugkomt. Nee, ja, in twee zinnen? Nee, ik, ja, in twee, ik, ik wil het overnemen, maar ik, ik, ik ga wel met u sparren hierover. Dat op het moment dat ik hem ga invullen, dat ik u laat zien wat de consequenties zijn en wat misschien in de meerjarenplanning dan de, de wel- of niet onmogelijkheden zijn. Het hangt ook even hoe de september circulaire in de december circulaire uitvalt. Dus dan meld ik dat wel terug, maar dan kan ik hem verder wel steunen. Maar dan heb ik wel wat met u wat met elkaar wat te bespreken daarover. Mevrouw Van der Veld. Ja, ik, ik, ik hoor de wethouder iets zeggen wat gewoon weg niet kan. Hij kan het niet, dit amendement nu, uh, kunnen wij niet aannemen. En dat u het daarna gaat uitvoeren. Dus ik wil eigenlijk verzoeken uh, aan uh, een collega aan de overkant. Meneer Heimsen, kunt u daar geen motie van maken? Want dan kan de wethouder er wel mee uitvoeten. Mevrouw Geurensen. Hey, voorzitter, volgens mij kan de wethouder er wel mee uitvoeren uh, als je het dictum 1 leest. Het is namelijk een incidenteel budget voor twee, twee, in ieder geval voor 2020 met drie ton. Daarmee hoog je het budget op. Daarmee heeft, heeft de wethouder een budget van 6,7 miljoen voor de komende jaren. Dat kan hij inzetten. Volgens kan hij komen met een plan van aanpak in 2020 om terug te komen hoe die de dekking voor de volgende jaren, in hoeverre hij daar dan uh, tegemoet kan komen. Volgens mij is dan de uh, het amendement uitvoerbaar. Ik denk dat er voldoende gewisseld is uh, op dit moment... Uh... Ik, uh... um, ik we nemen hem even zo over. Ik probeer straks, misschien, eens een korte pauze nog even misschien nog even ruggespraak te houden. Het met name op het meerjarenperspectief. Goed. En dat, nou ja, maar dat staat Nee, daar, de, nee, de... nee dat, extends, kan, dat is het probleem. kan straks. Um, Vijf, duurzaamheid: um, dat is een amendement van D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ik kijk weer naar de heer Hermsen of een van de andere indieners voor een toelichting. Ja, voorzitter. Deze hebben we ingediend omdat wij eigenlijk vinden dat, het, dat het, eigenlijk, het, duurzame, het aspect duurzaamheid, ook al komt u er straks op terug, iets te lang duurt wat ons betreft. Er, zijn, er is een inspreking geweest met betrekking tot een aanvraag voor subsidie voor groene daken. U had daar een toezegging voor gedaan. Dat is nog steeds niet uitgewerkt. Inmiddels ook bushokjes in deslanders worden voorzien van groene daken om in ieder geval wat aan... aan ...de temperatuurverhoging te doen... ...en ook het water gewoon op de juiste manier te laten wegstromen. En dat we eigenlijk vinden dat... ...de post op dit moment gewoon te laag is. En om die structureel aan te vullen... Te vullen ...tot 700.000 euro... ...en dan die dekking ervoor te zoeken uit het duurzaamheidsfonds. Dus dan halen we eigenlijk een stukje naar voren... ...afhankelijk van de verkoop van, van de aandelen. Iemand? De heer Van Tichelen. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn nog steeds op zoek naar de eerste die ons kan vertellen wat het nou eigenlijk is, duurzaamheid. Dat is één. En ten tweede, er worden hele bossen gekapt in dit land om lekker de te kunnen spelen via de biomassacentrales. En dan gaan we ergens op een bushokje een paar groene plantjes neerzetten. We zien het er echt niet zitten. Dank u wel. Meneer Elgouw wil intraperen. Om... Ja. ja voorzitter, wederom allemaal leuk en aardig. U doet voorkomen alsof wij maar een klein aandeel zijn in de grote som. Misschien is het ook helemaal waar wat u daarover zegt. Maar elk, seconde, elk stukje wat wij kunnen bijdragen aan een uh, groenere en duurzamere wereld, al heeft u misschien nog niet uw betekenis van de definitie duurzaamheid, uh, dat, dat helpt al een stuk. En ja, er worden in waar dan ook de wereld bossen gekapt. Maar dat heeft niets te maken met dat wij een ambitie hebben uitgesproken in ons raadsprogramma... waarin staat dat wij de duurzaamste badplaats van, van, van Nederland willen zijn. En ik vind het dan ook weer een, een opmerking die echt totaal buiten de orde van deze vergadering valt. Wij zijn voor groen in Zandvoort. Punt. Klaar. Nog iemand. Ik wijs even naar de heer Mettes. Ik wil u wel opwijzen dat volgend, volgende week komt dit uitgebreid nog weer terug in de commissie. Ja, okay. Dus dan kunt u hard ophalen. Uh, We dus Absoluut. even kort ik heb, met dus, een, kort de heer Kramer vraag het, en de korte Kort de, vraag als de, kort de, de dekking gaat, of ik de heer Hermsen goed begrepen heb... of u dat koppelt aan de inkomsten van uh, Eneco-verkoop... en ook aan het tijdpad waarin die uh, inkomsten komen. Of wil u dat de wethouder daarop ingaat? De heer Hermsen. Ja, het zal niet heel onduidelijk zijn dat we natuurlijk ontzettend achter dat duurzaamheidsfonds staan... omdat we hem zelf hebben ingediend en ook met de meerderheid van de raad is aangenomen... Niet een complete meerderheid, was 9,8, maar hij is aangenomen. Um, ja, het gaat er natuurlijk ook nog om, hè. Nee, het is... Um, ja, we willen het eigenlijk naar voren aan. Er is geen tijdspas voor, want we weten niet wanneer het verkocht gaat worden. Desalniettemin betekent dat we wel in ons raadsprogramma hebben opgenomen... dat we wat zouden doen aan duurzaamheid. Maar ik vind, vinden wij, eh, GroenLinks en D66, dat de huidige begroot gewoon te weinig is. Um, en we bieden elke zandvoort de vrije keuze om... Uh, ...gebruik te maken van een eventueel fonds... ...dan wel subsidie om te verduurzamen op dat gebied. Ik wijs nog even naar de heer Kramer. Ja, ik, ik zou willen voorstellen om het uh, naar volgende week door te schuiven. Dan hebben we een commissievergadering waar het beleidsplan duurzaamheid in staat. En ik vind het ook een klein beetje voorbarig ...om nu voor drie onderwerpen reeds uh, financiële middelen uh, toe te wijzen. De wethouder... Ja, we zitten met een, met een, wel met een dekkingsprobleem. Want dat fonds is er nog niet. De verwachting is dat we volgend jaar uh, dat, dat, dat die aandelen verkocht gaan worden. Dan, nou, dat zal, ik schat in, op zijn vroegst eind van het jaar dan uh, waarschijnlijk rond zijn. En, dus dan, dan zal je moeten voor gaan financieren. En dan, dan is de enigste oplossing die er is, is het voor te financieren. Dat geef ik dan maar even mee vanuit de CIA. En dan weer terug te storten. Maar ik vind het wel een verstandig om vooral ook over... De, de ambities. En ik verwijs dan toch wel ook graag naar, naar de andere partijen die er wat moeite mee hebben. Naar wat in het raadsprogramma staat. En die discussie te voeren volgende week bij de commissie. Dat vind ik ook wel interessant om te doen. Kunnen we er ook wat dieper op ingaan met elkaar. En dan kunnen we ook wat meer de gedachten uitwisselen. Zodat ook het college daar een mening over kan vormen. Kunt u zich daarin vinden? Ja, dat vind ik een beetje lastig. Want de begroting is nu. Dus dan gaan we, een, gaan we een, eigenlijk dan, ah, hebben we een raadsvoorstel, dan gaan we een motie indienen of een uh, amendement op het raadsvoorstel om dan de begroting weer vast te stellen. Om dan met naderhand weer in de najaarsnota of in de decembernota of in de voorjaarsnota de, de wijziging te kunnen meenemen. Nee, want u kunt hem, u kunt hem gewoon indienen. Dat, u zou deze motie dan kunnen indienen met een dekkingsvoorstel. En die kan altijd behandeld worden bij dat plan. Dus dat, dat, dat amendement nemen, dan, dan komt u met een voorstel met een raadsvoor, bij dat raadsvoor zegt u van... en wij willen hem amenderen, en wij willen toegevoegd hebben... en dan komt u met dit verhaal. Dus die, die gelegenheid is er gewoon. Dus daar u... En een de dekking zal toch moeten plaatsvinden uit, uit zo'n ander budget. Dat geef ik u alvast aan. Dus, en, dus als de raad dat, dat vindt, dan is dat te, te regelen. Want het budget is er, hè, het Cia is er. Bij een Cia staat ook het woord duurzaamheid gemeld. Dus u moet het stuk nogmaals lezen. Het gaat ook over duurzaamheid. Dus het is aan u om daar dan over te beslissen. Ik kijk nog even naar de heer Elgebali en dan kort Kramer en dan nog even kort de portefeuillehouder. Ja, wel, voorzitter. Weet u, ik, ik kan de heer Hermans hier helemaal in volgen. Het is nou al de zoveelste roep van laat het nou maar weer even iets meer naar achter schrijven. Wij willen op dit moment D66 en GroenLinks dat er iets meer wordt gedaan aan duurzaamheid. We wachten hier nou al lang genoeg op. En het is nou een keertje de tijd dat we dat gewoon echt structureel gaan op, of dan op gaan nemen. Dat we dan nou ook echt budget voor vrij hebben en dat we er echt meteen iets aan gaan doen. En niet volgende maand, want het is weer een maand uitstel, maar deze maand. maar nog even. Ja, ik ben niet helemaal uh, zeg maar... Uh... Uh, misschien nog op de hoogte, maar volgens mij hadden wij over dat fonds hadden wij nog een discussie of dat uh, zeg maar subsidies zou zijn of dat het uh, gebruikt zou worden om uh, zeg maar een lening. Uh, dus uh, ik vind het een beetje voorbarig om nu te zeggen: we gaan 700.000 euro uit de SIA. Dus uh, nogmaals de oproep, laten we alsjeblieft die discussie volgende week houden. Korte wethouder. Ja, nee, ik, ik, ik heb niet gezegd dat ik, dat ik vind dat het uit de CSO zomaar moet komen. Ik geef alleen maar aan als het dekking gezocht moet, zou moeten worden. Zou het op een andere manier moeten. En inderdaad die discussie die u roept. Dat is de discussie. En het lijkt me ook verstandiger om daar dan met elkaar over van gedachten te wisselen. Wat we wel en niet met het fonds willen. Dan, ik denk dat het dan ook verstandig is dat het college dan zich gaat beraden hoe we dat fonds gaan doen. En dat had ik volgens mij ook gezegd bij, bij de behandeling. Ik zeg later vooruitlopend op die aandelen transactie met die... wel alvast met elkaar zonder dat we weten hoeveel geld het is... praten hoe we dat fonds gaan inrichten. Dat heb ik net ook al verteld. Dus, dus daar sluit ik me bij aan. Goed. Genoeg uh, over, deze, uh, over dit amendement. Uh, dan kom ik bij amendement 11. Over de BRP audit. Die is ingediend door de VVD. Ik zie dat de heer Hendricks even weg is. Maar ik ga ervan uit dat... Uh, een van de mede-indieners dan wel een van de fractieleden... een korte toelichting daarop kan geven. Mevrouw Geurentsen. Ja voorzitter, het, uh, het dictum is, is duidelijk de gevraagde capaciteitsuitbreiding aan 57.000 slechts voor de 64.000 euro te gebruiken. Zoals dat ook was in de tijd bij de inhuur en het al dus ontstaande positieve saldo van 50.600 gebruiken om het saldo van de begroting verder te verbeteren. Iemand daarover? Dat is niet het geval, dan kijk ik. ...naar de portefeuillehouder. Ja, uh, over dit, dit punt is, uh, is heel veel... Uh, ...ook vragen weer gesteld ...en uh, nog meer vragen overgesteld. En uh, ik heb het idee dat deze motie... Uh, ...of dit abonnement is ingediend... ...terwijl er nog vragen liepen... ...die, die nog beantwoord moesten worden... ...die zijn ondertussen beantwoord. En ik zal pr proberen zo kort mogelijk uit te leggen... ...wat, wat de situatie is... Uh, ...van die BEP in relatie... ...tot het, mo het moment dat dat ingesteld is... ...en de overgang is... ...naar de nieuwe fusie tussen Arnhem en Zandvoort. Um, de kop... Mag ik de, de, ja. de, de uh, portefeuillehouder even interperen... Dat, ...dat hij één keer de afkorting even kan uitleggen voor de mensen... ...want we praten over de BRP-audit voor de mensen thuis. De, de BRP... Pff, ben ik ben even kwijt. Basisregistratiesysteem... Eh, personen, ja, sorry, ik ben dat was hem even kwijt. Ja... Um, die is in, de, de wetgeving is in 2016 is die, is die ingegaan. En toen die in is gegaan, heeft de gemeente Zandvoort... Daar was dus, waar, was dus geen capaciteit voor in de begroting. Van in 2016 niet en ook niet in 2017. En toen heeft de gemeente Zandvoort heeft dat uitbesteed. Die heeft de audit uitbesteed en het uitvoeren van de audit. Dus het gaat om aan de ene kant een partij die de audit uitvoert. Dat is die 6400. En wat er in de uitvoering heeft plaatsvonden. Daar is op het laatste moment door de heer Hendricks nog vraag gesteld. Ja, maar wat, welke bedragen zijn ervan uitgegeven? Dat, dat heb ik hem gemeld. Dat is in 2016 geweest ongeveer 100.000 euro door de gemeente Zaanvoort. En in 2017 ook ongeveer 100.000 euro. Dat was een iets lager bedrag. Dus dat betekent dat in 2016 terwijl er geen capaciteit was, die audit is uitgevoerd met de uitvoeringsprogramma. En dat is in 17 ook gebeurd. Vanuit gelden, onder andere, die er ter beschikking waren. En toen waren er twee budgetten beschikbaar. Je hebt vacatures, je hebt vacatures heb je. En, en we hadden een, een extra budget van 180.000 euro. Dus het was een formatie die niet begroot was. Nou, dat is overgedragen naar Haarlem. Die alles naar Haarlem gegaan. En op dat moment in 2018 kwam pas naar voren... hé, hey, daar, daar, is, daar is niet de FTE meegeleverd. Nou, vervolgens hebben ze in 2018... heeft de gemeente Haarlem dat voor ons opgelost. En in 2019, ja maar wacht even, daar moet toch voor betaald worden. En dat is dus die 64.000 of die 57.000 euro. Dus je kan ook stellen van... hé, hey, ze kunnen het gelukkig in Haarlem goedkoper doen, dit uitvoeren. Nou, dus... Het is echt een bedrag wat niet mee is gegaan. Nou, het is een van de weinige bedragen, want de rest voeren ze gewoon uit. Dus wij vinden het als college gewoon heel normaal dat we dit, dit dan toch moeten gaan betalen. En dat is de toelichting die ik ook heb gegeven aan de heer Hendricks. De heer Hendricks. Ja, voorzitter, het is wel een hele dure audit. Ook als ik dat vergelijk met de totale kosten van bijvoorbeeld de accountantcontrole. Maar de wethouder heeft inderdaad die twee bedragen genoemd. 102.000 en 98.000. En ik heb hem gevraagd waar ik dat kan vinden. In PNC-documenten van destijds, in de verantwoording van het concernplan. Uh, en daar heb ik geen antwoord op gehad. Dat is namelijk nergens terug te vinden. Sterker nog, voorzitter, wat wel eens terug te vinden is in de jaarverslagen van zowel 2016 als 2017... ...dat we niet hebben ingehuurd vanuit extra ruimte, alleen vanuit de bestaande vacatureruimte. En die hebben we in zijn geheel overgedragen aan de gemeente Haarlem. Ik zie ook in uw stuk dat we die... Uh, uh, audit zelf voor 6.500 euro dat dat uit een budget komt wat niet is overgedragen dat wil ik ook graag accorderen, maar als het, voor, als het, uh, het voorheen voor 6.500 euro kan, dan met uitvoering van de organisatie die we volledig hebben overgedragen dan moet dat nu weer kunnen voorzitter de wethouder. Ja, ik bedoel, ik geef net aan dat er andere bedragen zijn uitgegeven. Die 6.500 en die 100.000. Dus u kunt wel steeds roepen dat het... Waar staat het ons, Nee, dat heb ik u gezegd. En dan mag u ook aannemen, als dat opgezocht wordt... door de, u, uw eigen controller... Dat, dat u kunt aannemen. U kunt ook zeggen, oh, dan, als dat klopt... dan ben ik het met u eens. Nee, u, u, dus u begint een hele andere toon aan te slaan. En dan zegt u, ik moet het eerst zien. Het, het is niet dat ze bedragen... Dat ze het, Getallen worden niet, die posten worden niet in een begroting of in een jaarrekening getoond. Want dan, dan krijgt u een jaarrekening die 120 pagina's extra dik is. Dus u kunt ook aannemen dat wat ik gezegd heb, dat dat geplaatst heeft gevonden. Dat er inderdaad naast de audit ook de uitvoering moet plaatsvinden. En dat wij in 2016 daar geen formatie voor hadden. We daar hadden we gewoon een FTE voor in moeten zetten. En dan hadden we die nou aangenomen. Maar dat was de tijd dat het vorige college voor ons... We hadden besloten, we gaan naar Haarlem, we gaan geen FTE's meer in de begroting nemen. Nee, we, we hebben nog vacaturegelden ter beschikking, voor allerlei dingen wel of niet. Maar, en we hebben die 180.000 euro bij elkaar. En als, dan is het een taak die niet overgedragen is. Die staat niet op de wasworstlijst, die kent u ook, die is heel lang, staat die taken niet op. Dus het is gewoon, gewoon extra werk. Dus dan is het gewoon ook reëel dat, dat een andere partij zegt, nou dat moet u wel betalen. Nou, dus, dus, en daar kunnen we er uren over discussiëren, maar uiteindelijk gaan wij het wel uitvoeren en de kosten zullen gemaakt worden. Ja, voorzitter. Heel kort, meneer Hendricks. Het is ook reëel dat wij als raad moeten kunnen volgen wat er gebeurt. En ik weet dat een deel, zal betaald zijn het vacature gelden, een deel uit, die, uit het concernplan. Ik heb gevraagd, zijn er uh, gewoon financiële rapportages over dat concernplan, die kunnen niet geleverd worden. Dus waar de wethouder deze bedragen op baseert, kan ik niet volgen. En daarmee wordt het voor mij heel lastig om dit goed te keuren. En daarom dit amendement, voorzitter. Goed. Um, bij deze. Uh, wij komen nu bij een tweetal... Um, ...moties. Voorzitter, sorry dat ik, even, dat ik nog even intempeer. Even voor de wethouder nogal zie. Um, ik vind het een beetje raar dat een ambtenaar... Uh, ...genoemd wordt in, in het betoog van de wethouder. Omdat de verantwoordelijkheid volledig bij de wethouder ligt... ...en niet bij de ambtenaar in deze uh, die genoemd is. Dat eventjes... Uh, ...gewoon even voor de goede orde. Prima. Ja, helder. Um, motie D. GroenLinks D66, Partij van de Arbeid. Ouderen en jongeren samen en hybride. Meneer L. Gebali neem ik aan. Ja, dat klopt voorzitter. Dank u wel. Ja, we hebben uh, een aantal moties ingediend waarvan dit de eerste is die wij dus behandelen. Motie ouderen, jongeren, samen en hybride. Um, ik zal eerst even de roep op uh, voorlezen. Dan zal ik nog een klein beetje uitgebreid geven. Omwille van de tijd zal ik dat beperkt houden. Um, het is... ...roept het college op te starten met een pilotproject waarbij, waarbij zij jongeren en ouderhuisvesting combineert. En het tweede punt leidt als kader op te nemen dat jongeren en ouderhuisvesting hybride moet zijn... ...dus om te bouwen van het een naar het ander. En waarom willen wij dit nou? Uh, je ziet in de landen steeds meer pilots en projecten ontstaan waarbij jongeren en ouderhuisvesting wordt gecombineerd. Dit gaat bijvoorbeeld de eenzaamheid onder de ouderen tegen, want uh, de jongeren die zorgen voor wat reuring in de buurt, zorgen voor een praatje, wat contact. Um, en... <laughs> dus Arabische muziek uit de hoek van de PVV is uniek in deze raad. Wie weet, wie weet. Okay. Ja, ja. Nou, er zijn meerdere PVV'ers overgestapt naar uh, een bepaald geloof. De laatste tijd. Dus. Goed, terug naar de, naar de motie. Het gaat bijvoorbeeld dus de eenzaamheid tegen. Het, gaat ook, het zorgt ook dat bijvoorbeeld de jongeren boodschappen doen voor de ouderen. Het zorgt ook weer voor meer waarde en normen besef bij de jongeren. En zo kan ik nog nogal een heel rijtje opnoemen. En een ander belangrijk punt is dat we op dit moment natuurlijk te maken hebben met een vergrijzing. En de vergrijzing is zoals de cijfers aantonen op dit moment tijdelijk. En het zal op termijn ook alweer veranderen. En daarom willen we ook inzetten op een hybride vorm. Dus misschien hebben we nu al oudere woningen, woningen voor ouderen nodig, maar in de toekomst woningen voor jongeren. En laten we nou kijken of we die uh, zo kunnen bouwen en aanpassen dat beide groepen daarin kunnen wonen. En uh, dat je daardoor een mooie leven, levende wijk krijgt. Uh, deze motie is ondertekend door GroenLinks, D66, CDA, Partij van de Arbeid, de Partij voor de Vrijheid. En uh, ik hoorde net nog de oudere partij. Uh, wat, wat, wat betreft. Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Geurensen. Voorzitter, één vraag betreffende de motie. Want dat geeft ook bij constatering, geeft u mee dat Sanford wil vergroenen. Ik begrijp niet hoe dat zich verhoudt tot deze motie. Uh, de term vergroenen is de tegenhanger van vergrijzen. Op gebied van wonen. Uh, ja. <lacht> en dat is echt zo. Ja, is... Dus daarom willen die ouderen en die jongeren in... Uh... We hebben het over vergrijzing, dus de heer Kramer. Ja, wij, wij hebben hem in eerste instantie niet ondertekend. Uh, we vinden het uh, wel een heel goed initiatief, maar het is eigenlijk niet aan deze gemeente. Het is veel meer aan de woningcorporatie. En ik zou dan uh, misschien uh, ook uh, dat willen meegeven dat het in de prestatieafspraken met de keizer zou moeten terugkomen. Mevrouw Koper. Ja, wat... De heer Kramer zegt, ben ik het niet helemaal mee eens. Want als wij als gemeente dit opnemen als woonwensen... dat de plattegronden van woningen uh, zowel geschikt moeten zijn voor ouderen en jongeren... en dan die woonvorm verder nog uitgevoerd kan worden... dan is dat niet alleen maar de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar dan vind ik dat we dat als gemeente uh, moeten opnemen in ons uh, beleid. Het woord is aan de wethouder. Ja, het is best wel moeilijk om dat kader vastgesteld te krijgen en dan dat te eisen... maar ik denk dat we wel mogelijkheden hebben. Want als we de verdichtingsstudie gaan doen... komen er ook uh, percelen misschien wel vrij. Misschien dit raadhuis wel voor een deel. Waar we als, als gemeente wel aan zet zijn. En dan kan je wel als gemeente... heb je daar wel meer invloed op. Maar ik ben het ook met de heer Kramer eens... dat we het op een of andere manier ook met de woningbouwcorporatie... Dus ik denk dat het en-en kan zijn. En het inderdaad het, het uh, vergroenen, het, het verjongen... Hè? het uh, ontgroenen misschien wel... Uh, en dat het, dat het in nieuwe wijken kan gebeuren, want je moet er inderdaad heel goed, als je er eenmaal mee begint, dan moet je het in één keer goed doen. Maar het is best wel ingewikkeld om het zo te houden of het verder te ontwikkelen. Want ik zie ook voorbeelden waar ouderen en jongere mensen die werken en niet werken bij elkaar komen, dat dat niet leidt tot hetgene wat wenselijk is, maar het is zeker... Het, u noemt dat het hybride maken van woningen, woningen geschikt maken. Dus dat, dat, dat je daar heel makkelijk een, een jongere voor kan maken, is heel goed. Dus ik, ik neem hem mee. En ik denk dat ik ook meeneem hetgene wat u allemaal gezegd hebt over. Dus Deursie nog even? Ja, voorzitter. Eigenlijk in een aansluiting op wat de heer Kramer zei en de reactie van de wethouder. Want hoe ziet hij dan de oproep? Want hij het college moet starten met een pilotproject. En volgens mij kan dat niet als college. De wethouder. Van, we, we moeten hem wat ruimer interpreteren, maar we hebben wel kansen op het moment dat wij zelf een, een project hebben, zoals bijvoorbeeld het zou het raadhuis kunnen zijn, dan kunnen wij daar wel natuurlijk zelf ook eisen aan stellen. Maar we moeten hem wel wat ruimer zien, dus te, te starten, maar dan moeten we eerst een project hebben. Dus daar moeten we het dan met elkaar over hebben, of dat er een project er wel of niet kan zijn. Dus dan wordt gehandeld in de geest van de motie, zoals dat zo mooi heet. U ja. ja, kunt hem ook dan wat anders formuleren. Misschien moeten we daar zo even naar kijken. Dank u wel. Um, dan komen we bij motie Isaac in de uh, lokale lasten van VVD en d 66 Ik kijk even naar mijn rechterkant. De heer Hendricks, die is nog apart uh, rondgedeeld. Ja, voorzitter, dank u wel. Um... Ja, Zandvoort heeft hogere lokale lasten dan landelijk gemiddeld. Dat is natuurlijk uh, teleurstellend. Dat is jammer. Um, en daarom deze motie om eigenlijk te kijken naar hoe kunnen we dat aanperken. Ik heb de kritiek van veel partijen hier over die OZB-verlaging uh, ook gehoord. Daarom uh, willen we graag kijken naar lasten die voor iedereen gelden. Lasten die voor op de gebruiker worden verhaald. Zoals de afvalstofheffing en de rioolheffing. Uh, daarbij is wel de kantrekkingen, die zijn natuurlijk kostendekkend. Maar er zijn verschillen in het land met wat we toerekenen aan die kosten en wat niet. Dus wat deze motie eigenlijk doet, is om. De, en dan lees ik het dikte van de motie voor. Roept het college op om na te gaan of Zandvoort zaken doorbelast die andere gemeenten niet of beperkte doorbelasten. Met inachtneming van de kostendekkendheid van de tarieven te komen met voorstellen. hoe de rioolheffing en afvalstofheffing verlaagd kunnen worden. En deze voorstellen mee te nemen in de komende belastingverordeningen en eventuele begrotingswijziging. En de achtergrond is eigenlijk dat ja, die lasten hoger zijn dan landelijk gemiddeld. En dat we ook een structureel een uh, begrotingsoverschot hebben. Dus dat daar ruimte moet voor lastenverlichting. Dank u wel, voorzitter. Meneer Metters. Ja, mijn vraag is, als uh, het kostendekkend nodig is om uh, die 0% te handhaven... we hebben daar eerder over gesproken om ook plannen voor te ontwikkelen... dan zegt u daarmee, dan gaat het niet door... Dus als de kostendekkendheid nodig is voor die 7%, dan gaat het niet door, wat u betreft daarmee? Nee, voorzitter, de VVD is voor... Het stans... moet het van tevoren al verlaagd worden, wat u betreft. De uiteindelijke... Nou, ik... De, de heer Mette schetst een tegenstrijdigheid. Nee, ik tegen nee, Ik wil moet ik mijn vraag verduidelijken, waarschijnlijk. U zegt, met inachtneming van de kostendekkendheid van de tarieven, te komen met voorstellen hoe die verlaagd kan worden. U gaat uit van verlaging? Maar het moet nog onderzocht worden of dat of wel kan, die verlaging. Precies, en gezien ons begrotingsoverstel, ga ik ervan uit dat dat kan. Uh, en ah. de vraag. nee, maar, ja, nee, maar dan, dan is mijn vraag nu wel duidelijk, want die gaat er nu wel op in, ja. ja. Omdat uh, er. Uh, zijn gemeenten met een lagere afvalstofheffing naar Zandvoort. En een lagere rioolheffing. Dus mijn voorzichtige conclusie tot nu toe is dat er zaken. Die wij wel doorbelasten, andere gemeenten dat niet doen of in een beperkte mate. We hebben in, in Zandvoort bijvoorbeeld, toen we dat duurzaam afvalbeleid uh, vaststelden... een deel van die kosten halen we uit de SIA, namelijk de investeringen. Die hadden we ook kunnen doorbelasten, dat hebben we niet gedaan. Zo kun je... Uh,